Het was een vrij emotionele dag, een moeilijke dag. Maar ook een tweede leven, zeg maar. Mijn hele leven verandert nu. Ik heb nu veel meer vrije tijd. Ik kan nu veel meer mijn eigen dingen doen. Vrijheid, zeg maar. Vanaf 2008 heb ik eigenlijk alleen maar blessures gehad. Dus elke keer flink uh, tempo's getraind. Een basis gelegd. En dan kwam het erop aan. Dan kwam het oud seizoen weer. En dan had ik of mijn hamstring ingescheurd. Of ik was overtraind... Daardoor verlies je dus het plezier in de sport eigenlijk. En je moet jezelf elke keer weer oppeppen van... nou, oké, okay, daar gaan we de volgend jaar weer voor. Maar dat kan ik dan wel blijven zeggen. Nu is het gewoon uh, klaar. Ik kan gewoon niet meer lekker lopen. Niet meer met een leeg hoofd lopen. Het is nu meer, ik moet lopen, ik moet presteren. Want, want ik heb al de afgelopen drie jaar niks meer gepresteerd. Kun je op jouw niveau wel plezier hebben in sport? Ja, dat denk ik wel. Als je lekker je eigen race kan lopen... Dan uh, heb je er zeker plezier in. En daar krijg je dan weer motivatie uit om nog harder te trainen. Ik vond het moeilijk, want dit was mijn leven. En nu, je, je mist het wel. Ik mis het wel een beetje. Maar aan de andere kant denk ik van... Ik wil ook gewoon met mijn school verder, met mijn studie verder. Ondanks die blessures, heb je bereikt wat je wilde bereiken? Nee. Alleen de eerste, de eerste twee jaar. En hoe voelt dat? Ja, als je er zo op terugkijkt... Uh, Kut, als ik dan maar zeg. Je verwacht toch meer van jezelf. En uh, dat was het. Daar laat ik het bij.